En wij zijn reuzen, dat is reuze, het is reuze om een reus te zijn. En Wij zijn reuzen, dat is reuze, reuze zijn, dat is reuze fijn. Zeg stel je voor wij zijn zo groot en alles is zo klein. Dan speel ik met een echte boot en met een echte trein. Je koeien... Zijn als een rivier dat lijkt een sloot, doordat wij echte reuzen zijn en reuzen zijn heel groot. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, het is reuzen om een reusje zijn. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, reuzen, dat is reuzen fijn. Van Rotterdam naar Amsterdam, dat doen wij in één stap. Vertellen wij elkaar een mop Hé, is het een reuzengrap? We spelen pingpong op een voetbalveld. En we hebben reuzenbed. En als we s'avonds slapen gaan, gaan we in een reuzenbed En wij zijn reuzen, dat is reuze, het is reuzen om een reus te zijn En wij zijn reuzen, dat is reuze, het reuzen zijn, dat is reuzen fijn